Uur. De Kok met het NOS-journaal. Het aantal megastallen in Nederland is in zeven jaar... met ruim driekwart gestegen, meldt Wakker Dier. In 2010 waren er 456 stallen met een groot aantal dieren. Zeven jaar later was dat toegenomen tot 801. Vooral kleine boeren zijn de afgelopen jaren weggevallen... waardoor de veehouderij nu meer geconcentreerd is. Vakorganisatie LTO Nederland vindt de discussie over megastallen achterhaald... en zegt dat veehouders de grootst mogelijke zorg besteden aan hun dieren ongeacht de grootte van hun stal. Op de dag van nationale rouw in Sri Lanka heeft de politie bekendgemaakt... dat het dode tal van de aanslagen is gestegen naar 310. Onder de slachtoffers zijn twaalf nationaliteiten. Ook drie Nederlanders kwamen om het leven. Afgelopen nacht ging in Sri Lanka de noodtoestand in... voor het eerst sinds tien jaar geleden de burgeroorlog in het land eindigde... Met de noodtoestand hebben het leger en politiediensten meer ruimte... om mensen op te pakken en vast te houden. Inmiddels zijn 40 mensen aangehouden. Gisteren maakte de regering bekend dat de aanslagen het werk zijn... van een lokale extremistische moslimgroepering... mogelijk met hulp uit het buitenland. Een flink deel van het budget van het omstreden Cornelius Haga-lyceum in Amsterdam ging vorig jaar op aan de directeur van de school en twee familieleden van hem, die ook op de school werken. Volgens de NRC blijkt uit een geheime rapportage van de AIVD dat de drie een derde van het budget van ongeveer 410.000 euro incasseerden. Directeur Attasoy erkent dat hij meer heeft verdiend dan wettelijk is toegestaan. Groothertog Jan van Luxemburg is overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam hij dienst in het Britse leger... en nam hij deel aan de bevrijding van België, Luxemburg en Nederland. In 1964 volgde hij zijn moeder op als staatshoofd. Na zijn aftreden in 2000 trok hij zich steeds verder terug uit het openbare leven. Groothertog Jan van Luxemburg was 98 jaar... Het weer, het is opnieuw zonnig en warm. Het wordt een graad of 20 op de Wadden en ruim 24 graden in het zuiden van het land. Er staat wel een stevige oost tot zuidoostenwind. Morgen blijft het ook nog warm. Later op de dag kans op een stevige regel. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat voornamelijk nog file door ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn twee rijstroken dicht bij Hoofddorp na een aanrijding. Daar staat file vanaf Hoogmade. De vertraging is 10 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen ook 10 minuten oponthoudt nog... tussen de knooppunten Velsen en Raasdorp. Daar is de weg wel weer vrij na een aanrijding. Op de A10, de ring noord van Amsterdam richting Zaanstad... doe je er nog een kwartier langer over tussen Durgerdam en Landsmeer. Ook dat komt door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom... 10 minuten op onthoud tussen Abenes en Hillegom. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in sieren. Ze plaaste deelt, bij brede zier, haar vaaier oh, op maar hoop. Haar potselbroep zijn gil, de zee zit in mijn oog en naar de zand. We zijn weer terug in de studio's van uh, Sierven in Zandvoort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 Maar ik onderhandelde veel met de gemeente, de toenmalige ontvangers Gouten, bekende man, waar ook een straat naar genoemd is. Dus ik was ook regelmatig in Zandvoort en we organiseerden autoraces op het circuit. Dus ik kwam ja. veel in Zandvoort en daarom ben ik...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 Ja, dat, uh, dat is duidelijk. Ja, je bent uh, aangetreden toen bij de Autonetsportvereniging in een roerige tijd. Ik bedoel, de Grand Prix van 1970 met een dodelijk ongeluk van Pierce Courage. Ja. Daarna dus uh, de verbouwing van het circuit. Daar hebben we heel veel energie ingestoken, neem ik aan. Ook samen met de rest van, van het team. Ja. En toen, uh, ja, toen uiteindelijk in 1973 de openingsrace, die, uh, de Grand Prix, die ook niet zo fijn verliep. Nee, met nee, dat ongeluk van was, Roger ja. Williamson. Dus een best roerige start <kwijls> van een nieuwe baan. En dan in 1974 zijn dus we er in Zandvoort gekomen. Ja, ja, toen ben ik komen wonen, ja. ja, ja. Ik was, voorheen was ik dus Forens. Maar ja. Ik woonde toen in Wormer. En uh, Forens dus naar het kantoor in Haarlem... en daarna naar het kantoor uh, op het ski. Ja. En uh, ja, uh, ik heb er nooit spijt van gehad hoor. Dat ik in Zandvoort ben komen wonen, want... Uh,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 Bijgeveld. Ja, ik bedoel, er, Stond er in was wel veel oppositie tegen het circuit destijds, ja. en dan, ja, dat heb je toch allemaal weten te pareren op de of andere manier, mm -hmm. want dat was wel jouw job eigenlijk, hè? jij was toch het aanspreekpunt. Ja, nee, het, is, het was ook lijstbehouden natuurlijk, ja. eh, want zonder circuit was ik ook broodeloos, <laughs> maar nee kijk, ik ben altijd uh, autosportfan geweest, ik kwam al heel vaak op het circuit voordat ik er voor, voor de NAF ging werken. En het was eigenlijk van mijn hobby. Hier heb ik mijn, mijn werk kunnen maken. En dat laat je natuurlijk ook niet los. Ja. En je doet het natuurlijk voor een heleboel mensen. Want er zijn heel veel mensen. A. Geïnteresseerd om te racen. En B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 De rijders hadden veel publiek getrokken. Dus hadden ook recht om iets terug te krijgen. Dat is mooi, oh, ja, een tezonder standpunt ja. natuurlijk. Ja. Ja. Maar in latere instanties ging dat niet meer. Want toen zaten we zo in de kosten. Ja. Dat het alleen maar moeilijker werd eigenlijk. Ja, dan kreeg je in 1973 de oprichting van de CNAF. Zoals dat heet. Ja. De is een crujantreportatie ja, En ja, een moeilijke start zoals ik al zei. Het ongeluk ja. van Williamson. Alle kritiek achteraf. Op de beveiliging die zo goed was ingevoerd. Conform de, de maatstaven van ja. toen. En dan. Uh, maar dan zie je toch een enorme ontwikkeling in het circuit in de jaren 70 verder. Ja, ja dat is inderdaad zo. Hè. Ik, bedoel, uh, ik werd eigenlijk min of meer automatisch directeur van de BV, de CNAF BV. Ja. Dus ik had vanaf dat moment twee petjes op. Daar heb ik ook veel problemen mee gehad ten opzichte van de rijders. Ja. Die natuurlijk echt uh, binnen de NAF hun belangen verdedigden.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 Het ja, beetje is... af en dan het beetje op ja, en zo. Het is dan wel heel erg laveren door alle politiek ja, ja, heen. En, ja. en, uh, ja. Maar dat is altijd goed gegaan. Jawel, jawel, het is nooit in echte ruzie ontaard hoor. Dat, uh, ja. nee, hoor nee hoor, het ligt ook niet in mijn aard trouwens. Ik ben nee, een echt ja. een uh, compromis, compromis Dat nou, het, nou, het rolt het er dan wel. altijd wel uit. Nou goed, wij, wij komen al langs, want aan op het moment uh, dat je weggaat bij het circuit. Maar eerst even een stukje muziek draaien. We hebben een beetje aangepaste muziek vandaag. Ook vanwege jouw voorliefde voor de klassieke muziek. En, uh, pas die heeft iets heel moois gevonden Nou ben benieuwd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 Dus ja. uh, de, de toenmalige wedstrijdleider Ben Huisman... die had geen enkel contact met de uh, plaats van het onheil. De enige die, enfin, goed, die goed geïnformeerd werd dat was de televisie... want die stond er met zijn die stond er ook, uh, Ja, precies. Ja. Maar uh, dat was een uh, hele zware klap.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 Nou, ik eh, zag wel aankomen dat mijn circuit-tijd eh, eindig was. Dus ik eh, had eh, van tevoren al mijn een, een, een horka-diploma gehaald. En, eh, want eh, dat zag ik wel zitten om eh, als ondernemer eh, actief te worden in de horeca. Nou, en eh, toen ik dus weg was, eh, eind 81... toen was eh, de strandtent van de voormalige wethouder eh, Jan Termes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 In 82, 83, 84, 84 Club Maritiem, ja, die namen hebben wij erop gezet. En wij waren zo vrij om de gevel van dat pand groen te schilderen. Dat was een hele mooie kleur groen, vond ik. Nou, toen werd ik dus echt voor gek verklaard door de overige strandwachters. Want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 Ja, en dat was natuurlijk wel een stuk beter, ja, dan, het dan, het beter dan, dan een strandtent. Want één grote, dan het grote golf in je strandtent is weg. Dus het is altijd een beetje heikel bestaan natuurlijk. Ja, dat is toch een lastige... Dus uh, Nee, toen hebben we de stap gewaagd. Ja, dan hebben we negen jaar in de zonhoek gezeten. Ja. Nou, voordat we verder gaan met de zonhoek... gaan we een stukje muziek draaien, Pascal.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 Maar er veel volk over de vloer. Nou, ja, en dat hebben we negen jaar gehandhaafd. En dat heeft uh, heel goed uitgepakt, mag ik zeggen. Ja, ja. het is een, een markpunt om te zitten. Ja, natuurlijk. Voordat het slecht weer is op zondag. en er zijn mensen aan het pad. Dat ze toch daar kunnen zitten. Ja, ja. ja op zondagmiddag zat het altijd chockvol hoor. Tenminste, tenzij het mooi weer was. Dan aan ze buiten. Ja. Maar ook binnen konden we ruim 130 man kwijt. En uh, we hebben altijd kerstdiners georganiseerd. met levende muziek. Dat was ook een hobby van me. Dan liep ik zelf in smoking. Ja. En, en dat voelde dan heerlijk aan en dan zaten we met de medewerkers. Uh, S nachts om een uur gingen we ook nog eens even ons kerstdineetje eten. Ja, ja. ja, dat vond ik gouden tijden eerlijk gezegd. Dat is wel heel mooi. Hè? Dat ja. Inderdaad, uh, ja. Een, uh, ja. Het, het staat natuurlijk op een punt. Iedereen zegt uh, ja, het is niet helemaal meer. Ja, het stond. He? Helaas. Ja, stond. stond <laughs> <laughs> het is weg. Ja. Maar het is eigenlijk een plek die. Uh...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 Ligt er wel tegenaan. Oeh. Dus ik voelde me in Noord-Holland best thuis hoor. Geen probleem. Ja, oké. Okay. Mijn vrouw vond dat ook wel goed. Uh, goed. Ja, die is weliswaar geboren, Zandvoortse. Maar uh, nee, die vond dat toch ook wel prima? Want we hadden een mooi stekje gevonden. Met een, uh, een mooi huis. En uh, nee, dat beviel heel goed. Wat ja, ben je toen gaan doen? Toen. Uh,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 Hartstikke ja. mooi. Gaan we gaan zo direct verder over jou, al jouw activiteiten in Zandvoort. Kijken even naar Pascal of we een mooi stukje muziek gevonden hebben. Ik ben nog aan het uitzoeken, maar ik denk dat ik wel wat heb. Ja, dat is ja. mooi. Ik wel wat en de big country. Johan en ik die zagen de cowboys al on the prairie ja, bij die ja, muziek. Dat is ja. wel herkenbaar. Jan Berenpoot, terug naar ja, we hebben net jouw ja, horeca avonturen achter de rug, daarna het geest. Als ik nou kijk uh, naar jou in Zandvoort, dan, dan komt jouw naam ja, opduiken bij een heleboel activiteiten. Een van die dingen was de korte baandraverij.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 Eigenaar van Hotel Keur als voorzitter. Daar zat uh, ome Arie Bos in. Ik noem er even wat namen voor de Zandvoorters die zitten te luisteren. Daar zaten Jan en Joop van Dam in, de twee broers. En uh, meneer Van Um was onze penningmeester. Dat was een hele, hele speciale man. En, uh, en ik zat dus ook in het bestuur als zijnde de, de directeur van het Skwik. En uh, de eerste...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 Het was te verder afhouden. Precies. En de derde keer dat we daar liepen. Uh, hadden we s'morgens vroeg het zand opgebracht. Maar ja, het was uh, prachtig heet weer. met een pittige wind. Dus toen de koersen moesten beginnen, middags lag er geen zand meer op de baan. Dat lag allemaal weer terug. Toen waren de, de ja. piqueurs weer ontevreden. Want die paardenhoeven kregen te veel op het donder. Ja. omdat ze op het asfalt moesten lopen. Ja. Nou, toen hebben we een alternatief gezocht. Toen hebben we geroop op de boulevard toestemming van de gemeente... zoals het vroeger was. Het vroeger was ja, ja. Toen hebben we het slechtst mogelijke weer getroffen wat je kan denken. Zuidwest zeven met slagregens. Dus dat werd ook weer niks... Ja.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 Muziekje, want dat, dat ons brengt dadelijk bij een andere activiteit van ja. De klassieke concerten in Zandvoort. Ja, ja, ja, zo'n hobby, hè? Van autoreizen ja. en ja. wat anders dan horeca. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. precies. Nou, ik, ik, ik ben al van, van oudsher uh, liefhebber van klassieke muziek. Dat is ontstaan op de middelbare school toen een klasgenoot van mij een uh,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 op de klassieke muziek geconcentreerd ben geraakt. Daarvoor was ik alleen maar opera... want mijn familie eh, zat allemaal in de opera... en die zongen ook. En, oh, okay. en daarna kwam dus kijk, Bach. dacht hij vroeger, oh, gadverdamme Bach. Maar eh, dat is helemaal over, hoor. Ik bedoel, ja. Uh, ja. ja. En ja, zo ben ik eigenlijk in de, bij de klassieke concerts terechtgekomen... omdat ik een...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 Ze zijn begonnen in 2000. Op de boulevard. Met uh, Carmina Burana. Ja, met ja, Peester weer. Ja. Maar dat was en, toch wel mooi. Uh, ja. In ja. 2000 al. Dus dat is... Uh, maar goed. Uh, ik ben de winkel ingestapt bij Peter Tromp. Ik zei. Nou moet je luisteren. Ik uh, wil wel meedoen. Nou, zo is het zo is gekomen. Nou ja. <laughs> Als de Stichting Klassieke Muziek uh, in Zandvoort. Die, uh, die draait nu al. Ja, je zegt het al 2000. Dus dat draait al uh, ruim 13 jaar. Ja. ja, ja. Uh,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 En uh, daartussenin hebben we of een kwartet wat opera zingt, een, uh, een enkele pianist, komt ook voor. Of een trio van, een piano-trio van piano, cello, viool. Ja, uh, elk wat wils proberen wij te bieden. En uh, het zal heus niet zo zijn dat uh, iemand roept van: Oh, ik vond het alle twaalf prachtige concerten. Maar we doen het één keer per maand. Maar.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 Uh, kun je een uh, abonnement kopen. En dat en dan dan een... is de huidige situatie. En daar hopen we het mee te redden. Nou, dan heb je het gevoel dat dat nu minder wordt. Qua een aantal mensen wat je Nee, nee, nee, nee. Het bezoek, uh, het bezoek is uh, nauwelijks minder. Uh, uh, we hebben wel een wat ouder publiek.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 Ja. kerk open om half drie en het kost 5 euro. Ja. Nou, nou Dat is ook nog te doen, toe. dacht vijf ik. 5 euro is nog ja, te al? doen, ja, ja. zeker. Mee, ja. Ja. Ja, mooi, mooi initiatief, ik hoop dat het nog lang kan uh, doordragen. Ja, dat hoop ik ook. Dus, Je ja. cultuur in Zandvoort kan ja. ook geen kwaad. Nee, zeker nee. niet. Johan, ja, we zijn begonnen bij de autosport. He, dat was jouw eerste link met Zandvoort eigenlijk. He. We eindigen daar ook mee. Jij bent uh, vicevoorzitter van de Vrienden, zoals dat heet.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 maar ook de technische commissie, de, de commentatoren van het circuit... Hè? Ja. <laughs> om dicht bij huis te blijven. Ja, ja, ja, ja. En, en alle andere mensen die de baan posten en dergelijke... die actief waren bij die racerij, om die in een club te verenigen. Nou, daar hebben we inmiddels een club van 200 mensen van gevormd. En ja, die organiseert allerlei dingen. Twee keer zijn we op het circuit...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 Gewoon voor onze leden, om het leuk te maken. We zijn bij lauwman in het uh, automuseum geweest in Den Haag. Dus, uh... Kortom, een heleboel uh, auto activiteiten ja dat, ja, dat vergt allemaal weer tijd, maar ik ben graag bezig. En als, als mensen daar lid van willen worden, dan is de internetsite iets? www.autorensportvrienden.nl Vooral dat ren niet vergeten. Autorensportvrienden.nl, ja, ja.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 Hartstikke mooi. Pascal van de Beek, Techniek. Mijn naam is Rob Peters en we gaan afsluiten met, met een mooi stukje muziek. En dan uh, straks weer verder op CFM. Volgende week. Ja, ik, ik kom er even tussen de deuren op. Hart, enorm bedankt. <coughs> Volgende week hebben we Henk Dorgsman hier in het programma... Zetten we hem uit Zandvoort. En ja, de Zandvoorters kennen natuurlijk Henk Dorgsman. Maar misschien ook nog zijn vader, de Smit die in het pand zat... waar nu architect Wagenaar heeft gewoond. Hier achterin achterom... En hij gaat er alles over vertellen. En wie kent niet de schuur van Dorsman? Nou, hij gaat er alles over vertellen. Dus volgende week zetten we hem afstand voor het Henk Dorsman. Uh, jullie heren enorm bedankt voor dit interview. Het was uh, heel, heel erg leuk om dit allemaal te horen. Goed zo. Goed. Tot ziens allemaal weer.